dapper, klein Kareltje. In een land waar de bergen zo hoog zijn dat de toppen ervan in wolken verdwijnen, woonde eens een arme weduwe en haar zoontje Kareltje. Ze hadden een huisje aan de voet van een berg. Op een vlak stukje grond was een kleine moestuin aangelegd. Daar verbouwden ze bieten en bonen en malsen kroppen slaan. Eén keer per week ging de moeder van Kareltje naar de markt om de groenten te verkopen. Vijf lichtbruine kippen schaddelden vrolijk kakelend om het huisje heen. En die zorgden ervoor dat de vrouw zo nu en dan ook een mandje eieren kon meenemen naar de markt. Op die manier wist de moeder van Kareltje wat geld te verdienen om van te leven. Maar veel was het niet. Te weinig om van te leven en te veel om van dood te gaan, zei ze wel eens tegen Kareltje. Dat was iets waar Kareltje altijd lang over moest nadenken. Zo moeilijk, vond hij het. Maar wat hij wel begreep was, dat zijn moeder het niet gemakkelijk had. Daarom deed hij altijd verschrikkelijk zijn best om haar te helpen. En omdat hij zo'n handig klein kereltje was, lukte hem dat aardig. Hij haalde het onkruid weg tussen de groenten in de moestuin, raapte de eieren die de kippen hadden gelegd, veegde het stenen paadje schoon en schilderde aardappels als zijn moeder laat terugkwam van de markt. S'avonds, als ze hadden gegeten, zaten ze samen gezellig bij de haard. Dan vertelde Kareltjes moeder verhalen van vroeger. Toen zijn vader nog leefde, was alles heel anders geweest. Zo gingen de dagen voorbij, zonder dat er iets bijzonders gebeurde... in het kleine huis aan de voet van de berg. Maar op een ochtend zei de vrouw tegen haar zoontje... Kareltje, ik voel me vandaag veel te moe om op te staan. Wil jij vandaag voor me naar de markt gaan... De jongen was blij dat zijn moeder hem zo'n gewichtige opdracht toevertrouwde, en hij ging dadelijk op weg. Omdat hij zo'n vriendelijk en beleefd ventje was, lukte het hem gemakkelijk alles te verkopen wat hij bij zich had. Vrolijk huppelde hij terug naar huis en floot een vrolijk wijsje. De lege groentemand, die hij met een touw op zijn rug had gebonden, wipte met ieder sprongetje mee. Maar toen Kareltje het huisje binnenkwam, hield hij op met fluiten en de lach verdween van zijn gezicht moeder zei hij verschrikt ligt je nog steeds in bed de blauwe ogen van zijn moeder waarin anders altijd sterretjes dansten stonden flets en dof toen ze Kareltje aankeken ik ben ziek jongen zei ze met zwakke stem toen ze probeerde rechtop te gaan zitten zag Kareltje dat er kleine zweedruppeltjes op haar voorhoofd verschenen hij schrok ervan je moet blijven liggen als je ziek bent, zei hij ernstig. Zal ik de dokter gaan halen? We hebben niet genoeg geld om de dokter te kunnen betalen, mijn jongen, zuchtte zijn moeder. Bovendien is het niet nodig dat hij komt. Als ik vannacht goed slaap, zal ik me morgen vast een stuk beter voelen. Maar van rustig slapen kwam het niet. De vrouw draaide en woelde de hele nacht en toen ze tegen de morgen eindelijk even was weggedoezeld... maakte de koerende duiven die onder de dakrand woonden haar weer wakker. Ik zal ze wegjagen, die akelige vogels, zei Kareltje. Maar zijn moeder schudde haar hoofd. Die duiven weten immers niet dat ik ziek ben... en dat ik last heb van hun gekoer. Op andere dagen vinden we het immers altijd zo aardig klinken. Dat is waar, zei Kareltje. Zijn moeder had gelijk... Maar het bleef vervelend dat die duiven haar uit haar slaap hielden. In het vroege ochtendlicht zag Kadeltje hoe bleek zijn moeder was. Onder haar ogen lagen donkere kringen en haar wangen waren ingevallen. Zal ik een eitje voor je koken? vroeg hij bezorgd. Want hij had wel eens gehoord dat eieren heel goed voor zieke mensen zijn. Of wil je liever iets drinken? Weer schudde zijn moeder haar hoofd. Je bent een lieve jongen, maar ik heb heus geen trek. Ga de kippen maar voeren en kijk in de moestuin of de bonen moeten worden besproeid. Verdrietig liep Kareltje naar buiten. Anders vond hij kippenvoeren altijd een prettig werkje. En sproeien met de grote zinke gieter deed hij ook altijd graag. Maar nu zijn moeder ziek was, kon hij zijn gedachten er niet goed bij houden. Het had dan ook niet veel gescheeld of hij had de kippen nat gesproeid en het graan in de moestuin uitgestrooid. Maar gelukkig merkte hij zijn vergissing nog net op tijd. Toen hij klaar was, ging hij weer naar binnen. Misschien wilde de moeder nu wel iets eten. Maar toen hij bij het bed kwam, lag ze daar met gesloten ogen. En ze zag zo bleek dat Kareltje even dacht dat ze dood was. Moeder, moeder... Wordt toch beter, fluisterde hij bij haar oor. Maar zijn moeder gaf geen antwoord en bleef roerloos liggen. Kareltje sloeg zijn handen voor zijn ogen en begon te huilen. Waarom huil je, kleine man? klonk plotseling een lieve zachte stem. Toen Kareltje opkeek, zag hij een vriendelijk uitziende vrouw... in een prachtig zilverige waad... Dat moet de goede vee zijn, dacht Kareltje dadelijk. De goede vee, over wie zijn moeder hem wel eens had verteld. Stel je voor dat ze hem zou willen helpen. Bent u de goede vee? vroeg hij voor alle zekerheid. En toen de vrouw knikte, voegde hij er in één adem aan toe. En wilt u me helpen? De goede vee knikte weer. Natuurlijk, daar ben ik immers voor gekomen. Vertel me wat ik voor je kan doen. Mijn moeder is zo ziek, snikte Kareltje. En we hebben geen geld voor de dokter en... Hoopvol keek hij de goede vee aan. Kunt u haar misschien beter maken? De goede vee schudde haar hoofd. Beter maken kan ik haar niet. Maar ik kan je er wel bij helpen. Wat je moeder nodig heeft, zijn een paar blaadjes van de levensboom. De levensboom, vroeg Kareltje. Waar groeit die? Hij had er nooit eerder over gehoord, maar als zijn moeder daarvan beter kon worden, wilde hij wel naar het eind van de wereld gaan, om de blaadjes voor haar te halen. De levensboom groeit in de feentuin, antwoordde de goede vee. Helemaal op de top van de hoogste berg. Het valt niet mee om daar te komen. Dat kan me niet schelen, riep Kareltje, als mijn moeder maar beter wordt. De goede vee glimlachte. Je bent een lieve, dappere jongen zei ze en ik wens je veel geluk het volgende ogenblik was ze verdwenen Kareltje stopte een stuk brood in zijn zak drukte een kus op de wang van zijn moeder en ging dadelijk op weg naar de top van de berg de berg was verder weg dan hij had gedacht toen hij de voet van de berg had bereikt stond de zon al hoog aan de hemel in de schaduw van een paar struiken at hij het stuk brood op plotseling klonk er geritsel in het struikgewas achter hem. Toen hij tussen de takken doorgluurde, zag hij een raaf die met zijn poot in de struiken verward zat. 'Rustig maar,' zei Kareltje, 'ik zal je helpen.' Hij pakte zijn zakmes en sneed het takje dat om het pootje van de raaf zat handig door. De raaf keek hem dankbaar aan, vloog drie keer om Kareltjes hoofd en kraste: 'Dit zal ik u vergeten!' Toen verdween hij in de verte Kareltje vervolgde zijn weg Al gauw kwam hij bij een groot donker bos Daar stonden de bomen zo dicht op elkaar Dat er nauwelijks een pad te onderscheiden was De jongen vroeg zich juist af welke kant hij op zou gaan Toen er luid kakelend een haan kwam aanfladderen Die achterna gezeten werd door een vos Rustig maar, zei Kareltje, ik zal je helpen hij pakte de haan op, verstopte hem onder zijn jasje... wachtte tot de vos voorbij was en zette de haan toen weer op de grond. Dankbaar keek de haan hem aan. Hij dribbelde drie keer om Kareltje heen en kraaide... Dit zal ik nooit vergeten. Toen verdween hij in de verte. Kareltje liep verder en zo kwam hij tenslotte uit op een weide. Daar zag hij een kikker die bedreigd werd door een slang... Rustig maar, zei Kareltje. Ik zal je helpen. Hij pakte een steen en gooide die bovenop de kop van de slang... ...juist op het ogenblik dat hij wilde toehappen. De kikker keek hem dankbaar aan... ...hupte driemaal om Kareltje heen en kwakte. Dit zal ik nooit vergeten. Toen verdween hij in de verte. Na weer enkele uren gelopen te hebben, kwam Kareltje bij een rivier. Wat nu? Nergens was een brug of een bootje te zien en Kareltje kon niet zwemmen. Voor wat, hoort wat, klonk plotseling de stem van de haan naast hem. Klim maar op mijn rug, dan breng ik je naar de overkant. En zo bereikte Kareltje de andere oever van de rivier. Weer liep de kleine jongen verder... De top van de berg wilde maar niet dichterbij komen. Integendeel. Je kunt je de moeite wel besparen als je naar de top van de berg wilt. Hoorde hij iemand achter zich zeggen. En toen Kareltje omkeek zag hij een kleine oude man staan... die hem onvriendelijk aankeek. Dat lukt je toch niet? Jawel hoor, zei Kareltje flink. Want ik moet een paar blaadjes hebben van de levensboom voor mijn zieke moeder. Anders gaat ze dood. Hm, zei de oude man... Dat verandert de zaak. De weg naar de berg loopt door mijn huis. Ik wil er wel doorlaten, maar dan zul je eerst iets voor mij moeten doen. Zie je daar dat veld met graan? Dat moet je maaien en dorsen en malen. Daarna moet je er broden van bakken. Als je klaar bent, roep je me maar. Kareltje ging dadelijk aan het werk. Na vele, vele weken was hij klaar. Toen riep hij de oude man... die goedkeurend naar de stapel broden keek. Goed gedaan... ...zei hij tegen Kareltje... ...als beloning krijg je deze tabaksdoos van me... ...maar je mag hem thuis pas openmaken... ...en zeker niet eerder, veel geluk. Eindelijk kon Kareltje zijn weg vervolgen... ...maar het duurde niet lang... ...of er deed zich opnieuw een moeilijkheid voor. Een hoge muur belemmerde hem de doorgang. Nergens was een opening te bekennen... ...en de stenen waren veel te glad... ...om er overheen te klimmen. Kareltje zuchtte. Wat moest hij doen... Wat doe jij hier, hoorde hij plotseling achter zich zeggen. Toen hij omkeek, zag hij een reus die hem achterdochtig stond op te nemen. Ik ben op weg naar de top van de berg, antwoordde Kareltje beleefd. Maar deze muur staat minder weg. Haha, lachte de reus. De muur staat hem in de weg. Dat is al meer mensen overkomen. Maar vertel eens, ventje, wat zoek je op de top van de berg? Ik moet een paar blaadjes van de levensboom gaan plukken, zei Kareltje zacht. Mijn moeder is ziek, ziet u en... Aha, zei de reus, dat verandert de zaak. Ik kan die muur wel laten verdwijnen, maar voor wat hoort wat. Zie je die wijngaarden daar? Hij wees in de verte waar zich rijen en rijen wijnstokken uitstrekte. Je moet de druiven plukken en persen. De wijn doe je dan in die houten vaten daar. Als je ermee klaar bent, roep je me maar. Maar daar ben ik misschien wel twee maanden mee bezig, zei Kareltje verdrietig, en mijn moeder. Maar de reus hoorde hem niet meer, want hij was even snel verdwenen als hij gekomen was. Er zat niets anders op dan aan het werk te gaan. Kareltje plukte en plukte, perste de druiven en maakte er wijn van, die hij in een stapel houten vaten deed. En toen hij eindelijk klaar was, riep hij de reus... Goed gedaan, zei de reus tegen Kareltje nadat hij een slok van de wijn had genomen. Ik moet zeggen dat je meer kunt dan ik dacht. Hij knikte nog eens goedkeurend en haalde toen van achter zijn rug iets tevoorschijn. Als beloning geef ik je deze distel. Maar je mag er pas aan ruiken als je weer thuis bent. Dan zul je het wel begrijpen. Toen vloot hij schel op zijn vingers en het volgende ogenblik waren de reus... ...en muur verdwenen. Kareltje stopte de distel in zijn zak. Wat een gek geschenk, dacht hij, terwijl hij verder liep. Wat moet ik nu met een distel? En eraan ruiken zal ik heus niet doen. Ik voel er niets voor om die stekels in mijn neus te krijgen. Zo denkend had hij alweer een aardig eindje gelopen. Toen kwam hij bij een afgrond. Een diepe spleet tussen twee bergen. Daar kon hij onmogelijk overheen springen. Er zal toch wel ergens een bruggetje zijn, dacht Kareltje. En hij keek zoekend om zich heen. Maar nergens was iets te zien dat op een bruggetje leek. Moedeloos ging Kareltje in het gras zitten. Hoe moest hij nu aan de andere kant komen? Plotseling schrok hij op van een harde stem die zei... Brutale vlegel, wat doe je op mijn grondgebied? Weet je niet dat ik hier de baas ben? Achter hem stond een boze wolf, die Kareltje met blikkerende ogen aankeek. O, meneer de wolf, zei Kareltje beleefd, ik doe geen kwaad. Ik ben op weg naar de top van de berg om een paar blaadjes van de levensboom te plukken. Mijn moeder is heel erg ziek en... Zo, zo, zei de wolf, dat verandert de zaak. Ik wil je wel helpen om over die afgrond te komen, maar dan moet je eerst iets voor me doen. Met zijn vurige ogen keek hij Kareltje aan en zei toen... Zie je die bossen daar? Die staan vol grote dikke bomen. Ik wil dat je al die bomen omhakt en er blokken van hakt voor een houtvuur. S'avonds krijg ik het altijd koud, begrijp je? Als je ermee klaar bent, roep je me maar. Kareltje ging dadelijk aan het werk. Maar hoe hij ook zwoegde, het lukte hem niet ook maar één dikke boom om te hakken. Moedeloos ging hij onder een grote boom zitten... Toen kwam er vanuit een andere dikke boom een raaf naar hem toe vliegen. "Ik kom je helpen," zei de raaf. "Ik zal nooit vergeten dat je me uit die struiken hebt bevrijd. Ik ben als de bliksem terug," haha, kraste de raaf. Kareltje begreep niet wat de raaf bedoelde, maar hij wachtte rustig af. Niets verbaasde hem meer. Even later brak er een verschrikkelijk onweer los. De raaf had aan de bliksem gevraagd hem te helpen. Niet lang daarna lagen alle dikke bomen ontworteld op de grond. Kareltje begon ze dadelijk in blokken te hakken. Dagenlang hakte Kareltje door. En tenslotte stonden er stapels blokken hout in lange rijen naast elkaar. En toen riep Kareltje de wolf: Goed gedaan! Zei de wolf tegen Kareltje toen hij de stapels houtblokken zag. En hij voegde eraan toe. Als beloning geef ik je deze stok. Die brengt je overal waar je maar wilt. Maar je mag hem pas gebruiken als je een tak van de levensboom hebt geplukt. Ik zal je nu naar de overkant brengen. Kareltje klom op de rug van de wolf. Met een reusachtige sprong bereikten ze de andere kant van de afgrond. Waar de wolf met een korte groet verdween. Zo ver kan het nu toch niet meer zijn, dacht Kareltje, terwijl hij naar boven keek. Hij kon de top al zien. Het duurde niet lang of hij vond opnieuw een hindernis op zijn weg. Een diepe, snelstromende bergbeek waarin ontelbare forellen zwommen. De beek kookte zo wild dat Kareltje er op een eerbiedige afstand naar bleef kijken. Hoe kom ik daar nu over, dacht hij. Er is nergens een plaats waar ik doorheen kan lopen. Met zijn hoofd in zijn handen ging hij op een rotsblok zitten. Wat doe jij hier? hoorde hij plotseling zeggen. En toen hij opkeek zag Kareltje een grote kat die hem met zijn felgroene ogen dreigend aankeek. Weet je dan niet dat ik hier de baas ben? Wees alstublieft niet boos meneer de kat, zei Kareltje. Ik ben op weg naar de top van de berg om een tak van de levensboom te plukken. Mijn moeder is heel erg ziek weet u en... Juist, zei de kat, dat verandert de zaak. Ik wil je wel naar de andere kant van de beek brengen, maar dan moet je eerst iets voor me doen. De kat kneep zijn ogen dicht tot smalle spreetjes en keek Kareltje door zijn oogharen aan. Zie je al deze vissen? Die moet je vangen en voor me koken. En als je klaar bent, roep je me maar. Kareltje ging dadelijk aan het werk. Maar hoewel hij zijn uiterste best deed, slaagde hij er niet in ook maar één enkele vis te vangen. Dagenlang bleef hij het proberen en tenslotte gaf hij het op. Verdrietig ging hij langs de kant van de beek zitten en staarde in het water. Hij was zijn doel zo dicht genaderd en nu... de tranen sprongen Kareltje in de ogen. Maar ineens schrok hij op van iets dat naast hem bewoog in het gras. Voor wat hoort wat, klonk het. En voor hem zat een kikker. Ik ben niet vergeten dat je me van die slang hebt gered, kwaakte de kikker. En daarom is het nu mijn beurt om jou te helpen? Hij nam een enorme sprong en dook in de bergbeek. Even later kwam hij boven met een grote forel tussen zijn poten. En zo ging het de hele dag door. Net zolang tot alle vissen uit de beek op de oever lagen. Daar maakte Kareltje ze schoon en kookte ze tot ze gaar waren. Toen hij ermee klaar was, riep hij de kat. Goed gedaan, zei de kat tegen Kareltje toen hij een paar vissen had geproefd. Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht. Met zijn scherpe klauwen trok hij een haar uit zijn vacht en gaf die aan Kareltje. Als beloning krijg je van mij deze haar, zei hij. Het is een toverhaar. Je kunt hem gebruiken om vermoeidheid te laten verdwijnen... door ermee langs je voorhoofd te strijken. Maar niet voordat je aan de overkant bent. En ik zal je helpen om daar te komen. Ga maar mee. Kareltje liep achter de kat aan naar de waterkant. Zou het dier daar overheen kunnen springen? vroeg Kareltje zich af. Maar voordat hij iets had kunnen vragen... gebeurde er iets wonderlijks. De kat had zijn staart in het water gelegd. Tot zijn stomme verbazing... zag Kareltje dat de staart begon te groeien en te groeien... tot hij de andere oever had bereikt. Loop er maar overheen, zei de kat. En zo kwam Kareltje aan de overkant van de beek. Dank u wel, riep hij nog. Maar de kat was alweer verdwenen. Ik zal eerst die haar maar eens gaan gebruiken, dacht Kareltje toen want hij was intussen behoorlijk moe geworden. Hij haalde de kattenhaar uit zijn zak... streek ermee langs zijn voorhoofd... en plotseling voelde hij alle vermoeidheid verdwijnen. Het leek wel of hij nog maar net aan het begin van zijn tocht stond. Dat is nog eens een nuttige schenk, dacht Kareltje... terwijl hij verder liep. Heel wat beter dan die tabaksdoos en die distel. Maar dat was een domme gedachte... Dat zou hij later wel merken. Intussen was hij het laatste steile gedeelte van de berg opgeklauterd en bereikte dan eindelijk de top. Dit is natuurlijk de ingang van de veentuin, mompelde Kaveltje voor zich heen terwijl hij een hekje openduwde. En nu maar hopen dat ik de levensboom kan vinden. Voor hem strekte zich de tuin uit. Hij zag een zee van bloemen en planten in de meest fantastische kleuren. En wat rook het daar lekker. Kareltje keek nieuwsgierig om zich heen. Waar zou de levensboom staan? Er stonden in de tuin een heleboel bomen en planten die hij nooit eerder had gezien. En hij wist niet eens hoe de levensboom eruit zag. Langzaam liep hij een eindje de tuin in. Had ik maar aan de goede vee gevraagd hoe ik de levensboom kan herkennen dacht hij, terwijl hij bleef staan bij een groepje paddenstoelen. Zoek je iets? Hoorde hij plotseling een zacht stemmetje vragen. Waar kwam het stemmetje vandaan? Kareltje keek om zich heen. Hier ben ik, onder de paddenstoel, klonk het. En toen zag Kareltje wie er had gesproken. Een piepklein mannetje met een lange witte baard in een vuurrood pakje en met een grote puntmuts op zijn hoofd. Goedemiddag, zei Kareltje beleefd. Kunt u me misschien vertellen waar ik de levensboom kan vinden? Natuurlijk kan ik je dat vertellen, antwoordde het mannetje met de baard. Ik ben de tuinman van de veeentuin en ik ken de weg hier op mijn duimpje. Maar vertel me eerst eens wie je bent en waarvoor je die levensboom wilt gebruiken. De dieren die Kareltje tot dan toe had ontmoet, hadden hem helemaal niet gevraagd hoe hij heette. Dat hij het hier wel moest vertellen, betekende zeker dat de tuinman van de tuin heel belangrijk was, dacht Kareltje. En daarom zei hij extra beleefd, ik ben Kareltje. De goede vee heeft me hierheen gestuurd en... Het kleine mannetje wuifde met zijn hand. Al goed, al goed, zei hij. Als de goede vee je heeft gestuurd, hoef ik verder niets te weten. Maar ik wil het u best vertellen hoor, zei Kareltje. Het is helemaal geen geheim. Mijn moeder is namelijk heel erg ziek. Als ze niet een paar blaadjes van de levensboom krijgt, zal ze zeker doodgaan. En daarom ben ik dus hier naartoe gekomen, eindigde hij. De tuinman van de veeentuin keek hem toen vriendelijk aan. Zo, zo, zei hij, terwijl hij langzaam met zijn hoofd knikte, zodat zijn puntmuts ervan schudde. Zo, zo, dan vind ik jou een flinke jongen. Laten we onze tijd dan niet langer verpraten, maar dadelijk naar de levensboom gaan. Het mannetje had zich al omgedraaid en dribbelde op zijn korte beentjes voor Kareltje uit. De jongen moest goed opletten waar hij zijn voeten neerzette. Hij was bang dat hij op de kleine tuinman zou trappen. Zo klein was hij. Zo nu en dan moest hij zelfs even zoeken waar hij was gebleven. Omdat hij bijna schuil ging tussen de planten. Ten slotte kwamen ze bij een boom die helemaal los van de andere stond. We zijn er, zei de tuinman van de tuin. Kijk, Kareltje, dit is nu de levensboom. Je hebt er heel wat voor over gehad om hem te vinden. Maar nu is het dan toch zover. Kareltje knikte zwijgend. Eigenlijk was hij een beetje teleurgesteld. Natuurlijk niet omdat hij de levensboom had gevonden. Maar hij had om een of andere reden verwacht dat de boom er heel anders zou uitzien. Mooier, groter en met gouden blaadjes of diamanten bloemen. Maar aan deze boom was niets bijzonders te zien... behalve dan natuurlijk dat hij helemaal alleen stond... en dat er op de hele wereld maar één van scheen te zijn. Nu ja, het belangrijkste was dat zijn moeder er beter door zou worden. Het kleine mannetje had een heel klein schaartje uit zijn zak gehaald... En knipte plechtig een takje van de boom af. Alsjeblieft, zei hij tegen Kareltje terwijl hij hem het takje aanreikte. Beloof me dat je er heel voorzichtig mee zult zijn. Je mag het takje beslist niet laten vallen of zomaar ergens neerleggen. Want dan verliest het zijn kracht. Let dus goed op bij alles wat je doet. Lieve hemel, dacht Kareltje, dat maakt het er niet gemakkelijker op. Waar moet ik het takje bijvoorbeeld laten als ik op de terugweg naar huis hetzelfde zware werk moet doen als op de heenweg? Vissen vangen voor de kat, hout hakken voor de wolf, wijn maken voor de reus en brood bakken voor de oude man? Dat zal beslist niet meevallen. Kareltje zuchtte. Misschien zou de kleine tuinman wel een oplossing weten voor dit probleem. Maar toen hij het hem wilde vragen, was het mannetje alweer verdwenen. Hoe Kareltje ook tuurde tussen de planten, hij zag hem nergens meer. En ik heb hem niet eens kunnen bedanken, dacht Kareltje verdrietig. Dat zal hij wel niet erg netjes van me gevonden hebben. Somber bleef hij een poosje voor zich uitstaren... terwijl hij het takje van de levensboom heen en weer draaide tussen zijn vingers. Wat mal. Het leek wel of de blaadjes meer glansden dan daarvoor... of verbeelde hij zich dat maar. Plotseling schoot hem iets te binnen. Dat hij daar niet eerder aan had gedacht... De wolf had hem toch een stok gegeven Die bracht hem waarheen hij maar wilde Die kon hij nu goed gebruiken Hij stopte het takje van de levensboom tussen de band van zijn broek Pakte de stok die hij zo lang had neergelegd En ging erop zitten Zou het lukken? Ik wil dat je me naar huis brengt stok Zei Kareltje En zijn stem bibberde een beetje van spanning Het volgende ogenblik ging de stok met Kareltje en al de lucht in Even later zag Kareltje diep onder zich bergen, bossen, rivieren, meren en weilanden voorbij zuizen. Met beide handen klemde hij zich vast aan de stok en zijn haren wapperden in de wind. Zou de stok werkelijk weten waar ik woon? vroeg Kareltje zich af. Maar daar had hij zich geen zorgen over hoeven maken. Het duurde niet lang of het landschap waarboven ze vlogen begon hem steeds bekender voor te komen. En daar beneden, aan de voet van de berg, stond het huisje waar hij woonde. De stok ging langzamer vliegen. En met een mooie boog maakte hij een landing vlak voor de deur. Kareltje sprong op de grond. Hij struikelde bijna over zijn eigen voeten. Zo'n haast had hij om binnen te komen. Daar lag zijn moeder. Precies zoals hij haar voor het laatst had gezien. Bleek en met gesloten ogen en heel mager. Moeder... Luisterde Kareltje. Moeder, ik ben weer thuis. Nog even en dan ben je beter. Hij pakte het takje, haalde er een paar blaadjes af en perste ze uit boven de mond van zijn moeder. De kristalheldere druppels die er uit de voorschijn kwamen, Gleden tussen de bleke lippen door in haar mond. Kareltje hield zijn adem in. Zou het lukken? Even trilde de oogleden van zijn moeder... en toen sloeg ze haar ogen op en keek Kareltje aan. Jongen, zuchtte ze, wat heb ik lang geslapen. Kareltje vloog haar om de hals. Je bent weer beter, wat heerlijk, je bent weer beter, riep hij blij. En hij kreeg tranen in zijn ogen. Zijn moeder was rechtop gaan zitten in de kussens... Op haar wangen was weer wat kleur verschenen en ze keek haar zoon stralend aan. Maar wat ben je groot geworden jongen, zei ze toen en dat in één dag. Ze wist niet dat Kareltje een reis van vele maanden achter de rug had en dat ze al die tijd had geslapen. Juist toen Kareltje haar zijn verhaal wilde gaan vertellen verscheen de goede vee. Juist op tijd, zei ze tegen Kareltje terwijl ze hem over zijn hoofd streek. Toen ging ze op de rand van het bed zitten. U hebt een zoon om trots op te zijn, zei ze tegen de moeder van Kareltje, want hij heeft uw leven gered. Kareltjes moeder keek haar niet begrijpend aan. Het leven gered, vroeg ze, ben ik dan zo ziek geweest? Het was duidelijk dat ze zich er niets van wist te herinneren. De goede vee knikte. Dat bent u zeker, zei ze ernstig. En ik zal u vertellen wat Kareltje er allemaal voor heeft gedaan om u weer beter te krijgen. De goede vee begon te vertellen over alle avonturen die Kareltje had meegemaakt en hoe flink hij zich daarbij had gedragen. Kareltje kreeg er een kleur van verlegenheid van. En zijn moeder kon haar oren bijna niet geloven. Laat nu maar eens zien wat je hebt meegebracht, zei de goede vee toen ze klaar was met het verhaal. Die geschenken heb je tenslotte niet voor niets gekregen. Kareltje haalde eerst de eerste tabaksdoos uit zijn zak die hij van de oude man had gekregen. Toen hij hem had opengemaakt bleek er geen tabak in te zitten zoals je had verwacht. Er kwamen tientallen piepkleine mannetjes uitkruipen voorzien van allerlei gereedschap. Er waren timmermannetjes, schildertjes en metselaartjes. En zodra ze uit de tabaksdoos waren geklommen, gingen ze aan het werk. Voor de verbaasde ogen van Kareltje en zijn moeder... hadden ze het armoedige hutje in een wip omgetoverd in een prachtig huis. En toen begonnen ze aan de tuin. Het duurde maar even en de mooiste bloemen stonden te bloeien in prachtig aangelegde perken. Vlak voor het raam klaterde zelfs een fontein. En toen dat allemaal was gebeurd, gingen de mannetjes als een zwerm bijen terug naar de tabaksdoos. Ze klommen erin en het deksel viel helemaal vanzelf boven hen dicht. Ziezo, zei de goede vee, die glimlachend had toegekeken. Nu ziet alles er een stuk beter uit. Als je nog iets nodig hebt, hoef je alleen maar aan de distel te ruiken die de reusje heeft gegeven en je wens wordt vervuld. De haar van de kat zal jullie gezond houden... en de stok van de wolf brengt jou en je moeder waarheen je maar wilt. Het volgende ogenblik was ze verdwenen. De moeder van Kareltje keek opgetogen om zich heen. Wat is het allemaal prachtig, zei ze. Ik zou het wel eens van dichtbij willen bekijken. Jammer dat deze oude nachtjapon zo slecht past bij al dat moois... Dan zullen we daar eens gauw wat aan doen, zei Kareltje vrolijk. Hij pakte de distel, rook eraan en wenste mooie nieuwe kleren voor zijn moeder. Kareltje deed de kast open en jawel, daar hing een hele rij prachtige japonnen. De moeder van Kareltje sprong haar bed uit om een nieuwe jurk aan te trekken. En even later liepen Kareltje en zijn moeder arm in arm door het nieuwe huis. Ik heb eigenlijk best honger, zei de moeder van Kareltje toen ze in de keuken waren gekomen. De kale oude muren van vroeger waren verdwenen. Daarvoor in de plaats waren mooie houten wanden gekomen. Ik eigenlijk ook wel, zei Kareltje. Weer rook hij aan de distel. En die keer wenste hij een warme maaltijd voor zichzelf en zijn moeder. Het volgende ogenblik stond er een schaal met heerlijk geurende soep op tafel. Toen ze elk een bordje van de heerlijke soep hadden gegeten, verschenen er na elkaar allerlei schotels en schalen met het lekkerste eten. Kareltje en zijn moeder lieten het zich goed smaken. Ze hadden in zo lang niets te eten gehad. En van die dag af hadden ze nergens meer gebrek aan. Als ze iets nodig hadden, rook Kareltje aan de distel en het gewenste verscheen. Maar hij maakte er nooit misbruik van, want dat lag niet in zijn aard. Zijn leven lang bleef hij ijverig werken. En het moet worden gezegd dat hij alles waartoe hij zelf in staat was ook met zijn eigen handen tot stand bracht. Vervelend werk liet hij nooit over aan de mannetjes uit de tabaksdoos. Alleen de heel, heel moeilijke karweitjes.